Op Curaçao. De nieuwe bioscoopfilm vol zon, zee en romantiek. Welkom. Curaçao is het eiland van de liefde, zeggen ze. Ja, echt ja. Verliefd op Curaçao. Nu te zien in de bioscoop. Ook verliefd op Curaçao geef je cadeau met de nationale bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker. Curaçao. Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien. Um, Tango? Huh?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 Goedenavond, het Q Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond, informateur Letchert nodig Giddy Marcus zou uit voor een gesprek. Hij leidt de groep van zeven afgesplitste PVV'ers. Eerder vandaag lieten zij weten, in tegenstelling tot de PVV, wel open te staan om met het minderheidskabinet samen te werken. Te kijken wat wij met die zeven zetels voor onze kiezers kunnen bereiken. We hebben een prachtig verkiezingsprogramma, de PVV, 40 plus pagina's. Daar zitten heel veel goede dingen in. En ik denk juist in een constellatie van een minderheidskabinet dat we heel veel kunnen bereiken, mits we met de juiste mensen... op de juiste toon gesprekken voeren. Mas bij RTL, D66-leider Jetten en VVD-leider zeiden eerder ook al open te staan voor een gesprek met de afgesplitste fractie. De demonstratie in Den Haag tegen het geweld in Syrië is voorbij. Sinds vannacht werd er actie gevoerd in de stad... onder andere bij het pand van de Tweede Kamer. De demonstranten wilden aandacht vragen voor de situatie in Syrië. Toevallig komt daar nu net een wapenstilstand van zeker vier dagen. De ruzie met Amerika over Groenland heeft de NAVO weinig goed gedaan. Dat zegt de Franse president Macron. Hij noemt de NAVO een verzwakte organisatie. De VS willen Groenland innemen vanwege de strategische ligging... maar dat zien de andere NAVO-landen niet zitten. Al dagen zorgt dit voor onrust. Op donderdag komen Europese leiders weer bij elkaar om te praten. En topdrukte bij Nederlandse sportwinkels. Over een paar weken begint de Krokusvakantie... en we huren massaal onze spullen voor de wintersport in eigen land dit jaar. In Oostenrijk ben je namelijk steeds duurder uit... als je daar je skis of skischoenen wilt huren, meldt het AD. Je moet wel snel zijn. En sommige winkels hadden het zo druk dat ze bijna door hun voorraad heen zijn. En dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt en dan een graad of zes. En dan verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A50 tussen Eindhoven en Arnhem. Tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar vertraging van 79 minuten. Op diezelfde A50 tussen Arnhem en Oost. Tussen de Takitisbrug en de Maasbrug. Daar 70 minuten langzaam rijdend. En de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West. En Tilburg Reeshof. Door een ongeval. Vertraging 10 minuten. Dan wordt er geflitst op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam. Daar staan ze bij 28.1. Op de A16 tussen de Belgische grens en Breda. Bij 72.2. En op de A58. Dat is Eindhoven. Of Tilburg, de hoogte van Oorschot, staat ze bij 16,0. Vanaf maandag de Q.500 500 van de 90s. Ik even te checken, maar we zijn er bijna nog vier stemlijstjes. En dan hebben we er weer 500 bij elkaar. En dan draai ik een uur lang alleen maar hits en inspiratie uit die tijd. Inspiratie voor als je een stemlijstje nog niet hebt ingevuld. Of misschien zit je nog te dubbel. Of je bent bang dat je iets bent vergeten. Want ja, het is zo lastig. Je mag van alle muziek die in de 90s is gemaakt. Maar 40 liedjes kiezen. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon niet te doen. Uh, Sommigen is het wel gelukt. Uh, deze track stond er uh, voor. ...vorig jaar op het 22 in de lijst. En het zal dit jaar ook heel goed doen. Ik kreeg stemmen van Rob van de Wetering, Mieke van Zetwegen... ...Andries van Braco en Berend Senegal... Together and unite Nothing's gonna stop us now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 Dead Dance. Even checken hoeveel lijstjes hebben we nog nodig voor een extra inspiratie. 3. Hoeveel? 3. Drie lijstjes nog. Als die binnenkomen, zo meteen een uurtje met alleen maar night's muziek. Eerst die Major Dragons back Q, whatever it takes. Goed zo,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 En weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-Top 500 van de 90s. Ja, goed nieuws! Een uur lang alleen maar 90s dit. Ja, het is de Q-Top 500 van de 90s stemweek. Van volgende week maandag draaien we de 500 beste liedjes uit de jaren 1990 tot 1999. Dus ja, nog tijd genoeg om je stemlijstje in te vullen, kan je doen in de Q-Music-app of je gaat naar qmusic.nl. En bij elk 500ste stemlijstje dat binnenkomt hier, doen we een uur lang alleen maar hits uit die tijd. Rock your body, yeah Everybody, yeah Rock your body, right Back, respect, back, squeeze. all right hey. no. Oh my God, we're back again Brother, sisters, everybody say Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I you? Ingevuld op qmusic.nl. Daarom nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90 hits. Q sounds better with you. 100 van de Nighty Stemweek. Bij elke 500 stemlijstjes een uur lang inspiratie en hits uit die tijd. Denk als je al een uh, lijstje hebt ingevuld. Ben je er nou nog niet aan toegekomen? Rustig aan, tijd zat, komt allemaal voor elkaar. Uh, laat je vooral de komende minuten inspireren. Uh, wie wel al zover was, Björn, goedenavond. Goedenavond, Joey. Nou, Jij hebt je stemlijst al ingevuld. Dat klopt. is maar één ding opgevallen. Uh, er staat één artiest wel heel vaak op. Weet je dan over wie ik het heb? Ja, uh, ik denk Scooter. Ja, uh, waarom Scooter? Ja, zijn muziek blijft eigenlijk altijd wel tijdloos en ja, het blijft gewoon hele leuke, vrolijke, goede muziek. Een kort, kort een bondige samenvatting. Uh, ik ga er één draaien, kies maar, wat wil je horen? Uh, Doe my friend, is wel toepasselijk vanwege die vriend van mij. Ja, natuurlijk. Oké, okay, tekst <laughs> voor je verhalen, tot later. Hé, hey, tot later, doei doei. Dit is een uur lang alleen maar 96. in. Q Music. Meer 90s muziek. We doen een uur lang alleen maar muziek uit die uh, prachtige tijd... omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn. Kan je trouwens ook gewoon invullen op Qmusic.nl... of in de app Doe Het even Snel. Uh, Zometeen uh, verder met de ACDC. Thunderstruck. En ook een nieuwe episode van Normaal Of Niet. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van uh, Peter Posters. Uh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja. Alleen nu staat er PVS...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 Het is dinsdag, dus say cheese bij VOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk vergeerkaas voor maar 5,99. Tot zo bij VOMAR. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Het is de laatste week Fabriek sale bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Of 35 jaar kampioen in keukens. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Als de zonnebloemen niet zou zijn, zou ik het huis niet uitkomen. Erop uitgaan is moeilijk, want dat lukt niet zonder hulp.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 Allianz Direct. Deze week in de bonus alle Bondewel conserven, diepvriesgroenten en spreads, 1 plus 1 gratis. Alle optimaal drinkjoghurt literpakken, ook 1 plus 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines, ook 1 plus 1 gratis. En at Home Keukentextiel sets. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Je denkt misschien, dynamische energie klinkt als gedoe. Maar dynamische energie van Powerpeers biedt vooral mogelijkheden. Want jij bepaalt zelf hoe dynamisch je wil Gaan. Dus kom in beweging. Iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van Powerpeers. Schittert jouw tafel al met die prachtige glazen van Albert Heijn? Je hebt toch maar één week om te sparen. Dat is een lekkere van Albert Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij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 Joey van der Velden. Met zometeen ACDC, dc Thunderstruck, eerst Mark Morrison, Return of the sounds better with you. Er zijn weer 500 stemlijstjes ingevuld op Qmusic.nl. Daarom nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90's hits. Q sounds better with you. Oh. nu dankzij jou een uur lang alleen maar 90s hits you sounds better with you Van de 90s. Dit is de stemweek en bij elke 500 van Dat is normaal, man. Of niet? Elke vijf stemlijstjes die binnenkomen, doen we een uurtje vol met inspiratie uit de 90s. Ja, iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het lichte gewoonten gewoonte van Joey. Goedenavond. Hey, goedenavond Joey. Goedenavond Joey. Uh, hey. ja, nou, voor de draad ermee, wat doe jij? Ja, uh, ik, uh, ik haal een uh, boterham uit de vriezer, ik uh, gooi daar een plak kaas op en die, uh, die eet ik direct op. Een, een boterham direct uit de vriezer? Uh, ja. Ja, uh, Joey, dan is er natuurlijk één vraag. Uh, Nederland wil weten waarom. Waarom? Je kan hem toch ook ja. later ontdooien? Ja, dat klopt, maar hij is een keer ontstaan uh, met, uh, met haast en uh, toch wat moeten eten en dan... Uh... Toch maar even gauw naar binnen schuiven. En dat is eigenlijk wel bevallen. Dus dat doe ik nou stiekem best vaak. Maar, maar is je wel, wel bevallen? Maar waar, waar smaakt een, een bevroren boterham naar? Ja, ja, ik, ja ik weet niet. Ik vind, dat kou in, ik vind dat kou in mijn mond gewoon wel lekker. Eigenlijk een soort ijsje? Wat je dan? Ja, uh... ja om de bij, zoiets. Oké, okay, dus elke dag één bevroren boterham. Nou, niet elke dag, maar uh, wel meerdere malen in de week. Check, normaal of niet? En dan is de grote vraag als je luistert, wat vind je hiervan? Je mag uh, je mening doorgeven via de Q-Music app. Je mag het typen, je mag het ook uh, inspreken. En bij Hoge Noot bel je 09099 -596. Joey eet een bevroren boterham met kaas. Is dat normaal of niet? Normaal, dus normaal man, of niet?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 Stemlijstjes binnen zijn, doen we een uur lang alleen maar muziek uit de 90's van de volgende week. Dat Q-top 500 van de 90's. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo man. We zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de comma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vanavond tegen het lichte gewoonte van Joey. Welkom terug. Ja. Naamgenoot van me. Vertel nog even aan Nederland. Uh, wat doe jij? Ja, ik eet een bevroren boterham met kaas. bevroren boterham met kaas? Ja. En niet als straf, maar je vindt het echt een lekker hè? Ja, ik vind het lekker, ja. Nou, de vraag is, wat vindt Nederland hiervan? Is het normaal of niet? Reacties mogen via de Q&S app deze kant op tanks als je dat al hebt gedaan. Nou, eens even checken wat er allemaal binnenkomt. Even kijken, Lindsey zegt... Normaal, mijn dochter vraagt geregeld om een koude, kale boterham. Ik had het vroeger ook... Uh, toen ik op mijn slaapkamer op zolder zat. Uh, Claudia zegt hier thuis uh, doen mannen en kinderen dat ook. Ik vind het zelf niet zo lekker. Ja, schrijft Kelly Nieuwenhuizen. Dat is echt wel normaal. Ik eet altijd bevroren brood met hagelslag. Dan een niet normaal. Die komt binnen van Tessa van Asten. En wat audio. Nee, niet normaal. Het is net alsof je een ijsje eet met de smaak broodje kaas. Ik vind het zo vies, Klink. Je weet hoeveel ik van eten hou. Maar nee, dit is ik niet normaal, hoor. Okay, die laatste die was van Inge. En ook Stefan die is erbij, die zegt... Lekker met pindakaas en het niet normaal... komt nog binnen van Mitchell. Ja, ben je klaar voor de einduitslag? Ja, ik ben benieuwd. Daar gaan we. Niet normaal. Oh. Ja. ja. Ja, niet gedacht. Ja, had je niet gedacht. Nee. <laughs> nee, ja, nou ja, bij deze, ik kan er niks uh, anders van maken. De uitslag slaat echt door naar uh, niet normaal. Maar uh, ja. Ja, wat wel mooi is, je bent natuurlijk dan uh, uniek in je soort. Ja, dat is, uh, dat is ook zo. Er zijn weinigen die je dit uh, nadoen. Thanks dat je erbij was vanavond. Heb je eigenlijk al je stemlijstje ingevuld voor de Q-Top 500? Nee, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar oh, nee. dat moet ik eigenlijk nog wel even doen. Nou, misschien kan deze erop. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to...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 ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Maar ik weet... Dat ik van je hou Hou me vast Leg mijn hoofd lief op je schouder Hou me vast Schiel me zachtjes door mijn haar Hou me vast Soms wordt het allemaal eventjes te veel En bij jou zijn alles wat ik wil. Niemand weet waarom geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom een bloem verwelkt. Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je, je houd. hou me vast. Leg mijn hoofd die op je schouder. hou me vast. Streel me zachtjes over haar. hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Geen bij jou, is dan alles wat ik weet. Op je schouder een nou, hou me vast, Streel me zachtjes door mijn haar, nou, hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel, en bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Volumia yeah. back you en me vast. Dat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn, alleen maar, maar muziek uit de, de 90s. Er is al een klein kwartiertje over, daar gaan we zo meteen mee verder. Ook het nieuws met de natie komt eraan, wat zit daarin? Nou, veel voetbal, Ajax gaat aan de bak in de Champions League... en je hoort welke Nederlandse club zich als laatste kwartfinalist mag noemen... in het kvb toernooi. Ik heb gekozen voor dit liedje. Oké, okay, je hebt een paar seconden.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 Van mijn Boek je tijdens de doe-doe-dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays, dan krijg je tot wel 400 euro kort.